Hallo. Het onderwerp in dit artikel heeft als titel Hoe zit het met de gemeenschappelijke kosten in residentie Bergerheide? Als eigenaar van een appartement in Bergerheide, kom je in aanraking met twee soorten kosten die te maken hebben met je eigendom, namelijk Ten eerste, de private kosten van je appartement, zoals bijvoorbeeld je internetaansluiting, telefonie, elektriciteitsverbruik in je appartement, voor deze kosten ontvang je de facturen op jouw naam en die betaal je uiteraard ook zelf. Ten tweede, de gemeenschappelijke kosten in de appartementsgebouwen, zoals onderhoudskostenlift, verlichtingen kosten van de gang en de traphal en andere. Deze facturen komen op naam van de vereniging van mede-eigenaars toe bij de syndicus van het gebouw en worden ook door de syndicus vanuit de gemeenschappelijke rekening van de VME betaald. De syndicus dient vervolgens deze gemeenschappelijke kosten op een correcte manier te verdelen onder alle mede-eigenaars van het gebouw. De berekening van je aandeel in de gemeenschappelijke kosten In het reglement van mede-eigendom van Bergerheide staat beschreven in welke gemeenschappelijke kosten je in welke verhouding dient bij te dragen. Deze verhouding wordt doorgaans bepaald door het eigendomsaandeel dat elke mede-eigenaar bezit in de gemeenschappelijke delen, oftewel de kwotiteiten genoemd. Hoeveel kwotiteiten je als mede-eigenaar hebt, vind je terug in de aankoopakte van je appartement en in de basisakte van Bergerheide en wordt berekend op basis van onder andere de netto-vloeroppervlakte en nog een aantal andere parameters. Een voorbeeld. Alle gemeenschappelijke delen van Bergerheide vertegenwoordigen samen 10.000 kwotiteiten en in de basisakte staat opgenomen dat er 350 kwotiteiten aan jouw appartement werden toebedeeld dan zal je als mede-eigenaar voor een heleboel gemeenschappelijke kosten voor 3,5% of 310000 hierin moeten bijdragen. Wat met de facturatie van de kosten aan de gemeenschappelijke delen? Zoals eerder reeds vermeld, komen de facturen voor de gemeenschappelijke kosten op naam van de vereniging van mede-eigenaars toe op het adres van de syndicus. Het is dan ook de syndicus die in praktijk deze facturen betaalt en dit met de financiële middelen die door de mede-eigenaars ter beschikking worden gesteld op de gemeenschappelijke VMI-rekeningen. Er zijn twee soorten geldstromen voor gemeenschappelijke kostenbergerheiden. Het werkkapitaal. Om ervoor te zorgen dat de syndicus voldoende middelen ter beschikking heeft om al deze facturen te betalen, zal deze op geregelde tijdstippen een provisie vragen aan de mede-eigenaars en dit zoals afgesproken op de algemene vergadering en berekend in de jaarbegroting. Deze provisie staat ook wel gekend als het periodiek werkkapitaal. Het periodiek werkkapitaal wordt gebruikt om regelmatige uitgaven te bekostigen, zoals bijvoorbeeld de verlichtingenkosten van de gemene delen, de beheerskosten voor de syndicus, kleine herstellingskosten, Zoals de vervanging van een lamp in de inkomhal. En tenslotte bestaat er nog zoiets als het reservefonds, dat sinds de komst van de nieuwe appartementswet verplicht is voor alle verenigingen van mede-eigenaars, waarvan hun mede-eigendom vijf jaar geleden of nog eerder is gebouwd. Dit reservefonds is een spaarpot die mede-eigenaars opbouwen om grote herstellings- of renovatiewerken aan het gebouw voor te financieren. Een aantal voorbeelden van grote herstellings- en renovatiewerken zijn de renovatie van de lift, de aanleg van een nieuw dak, het onderhoud van de gevel. Dit reservefonds werd in het leven geroepen om te vermijden dat bepaalde gebouwen niet naar behoren worden onderhouden of gerenoveerd. Het opgebouwde kapitaal gaat bij verkoop van de eigendom integraal over naar de nieuwe eigenaar. Hoe zit het met de kosten als huurder? Als huurder betaal je mee voor elektriciteit, verwarming en onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes zoals de traphal. Je betaalt hiervoor, bovenop de huurprijs, een maandelijkse provisie of voorschot. De verhuurder of eigenaar moet wel de provisie van de blokpolis uit deze kosten halen. De verzekering van het gebouw moet hij namelijk zelf betalen. Het is wettelijk bepaald dat de aanrekening van gemeenschappelijke kosten afzonderlijk van de huurprijs moet vermeld worden. Een bijkomend woordje uitleg over het nieuw vlaams Woninghuurdecreet. In het verleden zorgde de verdeling tussen kosten en lasten tussen huurder en verhuurder vaak voor problemen. Voor huurovereenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet. Hierdoor is er een concrete regeling. De kosten voor huurder en verhuurder worden als volgt opgesplitst. Verhuurder betaalt voor grote herstellingen veroorzaakt door overmacht of slijtage. Huurder betaald onderhoud en kleine herstellingen. Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 bepaalt het Vlaams woninghuurcontracten wie welke kosten en lasten betaalt. In het Vlaams woninghuurdecreet voor woninghuurovereenkomst gesloten vanaf 1 januari 2019 of in de tabel op de site van bergerheide vind je wie wat moet betalen. De partijen mogen hiervan afwijken in het voordeel van de huurder. Met andere woorden de verhuurder mag meer lasten op zich nemen. De verhuurder betaalt net zoals voor 1 januari 2019 nog steeds de onroerende voorheffing en de kosten voor huurbemiddeling. Een huurbemiddelaar brengt verhuurder en huurder bij elkaar om tot een huurovereenkomst te komen. Hij regelt bijvoorbeeld de bezichtiging of helpt met de opzetting van het huurcontract. Einde van het artikel Dank voor je aandacht.